Niemand raakte gewond, maar de woning is wel zwaar beschadigd. Het explosief werd door onbekenden naar binnen gegooid. Waarom is niet duidelijk. Volgens een omwonende woont er in het getroffen huis een ouder stijl. Zuid-Afrika heeft het WK Rugby gewonnen. De Zuid-Afrikanen waren in de finale veel te sterk voor Engeland. In Yokohama in Japan werd het 32-12. Het is de derde keer dat Zuid-Afrika het wereldkampioenschap Rugby op zijn naam schrijft. Het land won ook al in 1995 en 2007.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 bewolkt en er trekt een buienfront over. Soms is er ook zon. Er staat een forse zuidwestenwind. Aan zee is die zelfs stormachtig. Morgen overwegend bewolkt, soms regenachtig en minder wind. Doordt morgen een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. In Circus Zandvoort.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 En altijd weer bij elkaar. met muziek kan alles zoveel mooier zijn Want die brengt voor alle met zonder schijn met de liefde in het hart van elke Zelfs Zorgen, we blijden dan vlug Als ik ook haar moet, niets waar. niet zwaar. Wij komen altijd weer bij He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 voor u schrijven en ook gedichten mag ik blijven graag wat, wat moet dat eerlijk zijn vanmorgen vloog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 Aangeschoten nee. maar trof ik zo een wende als in oude Amsterdam. Nel gelegen aan het ei, leven zij daar vrij en blij. Ronkomt in gepoetste blikjes, vreemde vogels met hun stikjes, uit de mond de wolken rook. Als sliepen zij op olie. Spiniekouw om met hun tanden. Geen parkeerplaats meer voor handen.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 Bixen. Bixen. Bixen. Bixen. Bixen. De was er is slecht mocht de longen kapot. Gangen al koud, schijnt te worden van zo. En mij al het weenen is baakje geput. jang voor deken een giesten getut. Sigaretten en whisky, tessus suizen, zoet, is super slecht in het te goed. <lacht> De whisky dan mocht de zat In berg mogen het u, twaalf ik het te gat Als kranen van mijn rug te gek Van een noot. Want de niesten troogde ik ik in mijn broer In een wanenglooter dronk ik dieste glas ik neem de gedachte al een firme feit was. Sigaretten en whisky, het is zoos maar zoet. Het is slecht en het is zoos goed. En ik was zo vrij van een whisky Sigaretten en whisky, dat mocht dus zat. In begrijpt me goed ik het je toch wat. En later die moest ik u uit bij troon. dronken veel leven al of, of de zoek. Ik vloog een oranje, dus er zangt zo ook laat. Als je nog goed blaven je het leger zat. <laughs> Het is dus maar zoet, het is super slecht, het is super goed. Goed wel, een sigaret zoals tegen je. Sigaretten en whisky, dat mocht me je zat, in bent maar uit, ik je toch gehad. En als ik zo'n zoet door de hemel zal gooien, <lacht> Komen door verzet de Peter te stooi. Zegt Jacob op benen, maar toen strof ik vleug. Oistergine whisky, is schier terug. Sigaretten <laughs> en whisky, t is huis maar zoet. is slecht in het, t is goed.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 waren ze beiden tevreden, al waren de zorgen ook groot.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 Dat is toch ook je ware niet? Dat is toch ook je ware niet? Lijven erop naar de groep. Dat blijft altijd graag en was dat zwaai, je van een alles waar je kan. het geluk dat rijdt dat het geluk dat rijdt nog. Dat, het... dat is je ware niet? Dat is je ware niet.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 Zodat zij uw verdienen vrouw en man. Vandaar is het zo vochtig heel ons Al dit we op het roodje nu en dan. Al maandagmorgen vroeg gaan we aan het De een die zwoelt heeft geen minuutje vrij. Een ander weer bij Klaveren Jaassen.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 Ja, als het zondag is, arbeid voor weer, dan trekt er iedereen zijn zondagse gezicht. Van voor fabriek, kantoor, we blijden. voelen ons vrij en fris wanneer het zondag is. Een tekenaar zit de hele week te tekenen,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 Ja, als het zondag is, arbeid voor weg, weg, dan krijgt er iedereen zijn zondagse gezicht. Als fabrikanten zeiden we blijder, voelen ook vrij en fris, wanneer het zondag is.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 Vol zelf en geeft een lauwe kus uit zijn Jij eens, mijn vurige charmeur, mijn general de barcherac. Wens dat ik velentjes voor hem bak. Wat werd je burgerlijk banaal? Mijn ideaal, mijn ideaal. Je bent zo ijdel als een pauw.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 geschoorde af en en is er veel waar ik winnen moet. Toch wil ik van geen ander weten omdat ik zoveel veel van je hou. Wat verdriet, mooi ben jij niet, vooral wanneer je kijkt.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 Dat gaf ik jou en al het leed dat was voor mij, dat hij je toch geweten. Haha, <laughs> dat is dan z'n hart. <laughs> ja, wel <opal> ik. <is. laughs> <laughs> oh, meisje. Al gaf je me ook soms een watje kaal. Vroeg je mij ook dik was blond en blauw. Dan gaat het maar. Voor die oorlog het begin. O, Breng me terug naar die oude transvaar, daar waar ik Sari woon. Daar onder in die milie die groen door een boom, daar woonde ik Sari maar Daaronder Daar onder in die milie spelen groen door een boom, daar woonde ik Sari Daaronder langs die groene rivier. Oh, breng me terug naar die oude transvaal, daar waar meestal ik woon. Daaronder in die milieus bij die groen doring woon, daar woont meestal maar.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 Lingelingelingel, ga opzij, in het gemeente blik, op wielen, hang of zit je, kielen kielen, langs de Amstel, of nee.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 De zingel, ding ling, ga op zee. In het gemeenteblik op wielen hang of zitje, kiele-kiele langs de Amstel of verdijn.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 Door slimheid en geweld Rijken was zijn nog doel Maar zijn hart bleef koel Niet verwanden, wils voor meisje Dat u haar lippen biedt Want onder lieden gaat het niet o, Nee, dan gaat het niet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 Wereldsterren als Louis Davids, Lou Bandy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Kreunloop. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. voorplaten van Schellak en Vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluisterd. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...